Bij aanvallen van Israël op Gaza zijn donderdag vijf mensen omgekomen. Twee stierven bij een luchtaanval in Gazastad, drie bij een droneaanval verderop. Het Israëlische leger zei ook een militante hebben gedood die een gevaar vormde voor hun troepen. Ze noemen het incident een schending van het staakt het vuren. In totaal zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 70.000 mensen in Gaza overleden. Een van de mannen die woensdag op een speedboot werd doodgeschoten door de Cubaanse kustwacht... was van plan om een opstand te ontketenen op het eiland. Dat zegt een politieke bondgenoot van de man. Vier mensen kwamen om het leven, alle Cubanen die in de Verenigde Staten woonden. Zes anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De Amerikaanse regering zegt er niets mee te maken te hebben en start een eigen onderzoek.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 De nacht verloopt zacht met 10 graden. ochtends is het nog zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Uiteindelijk gaat het ook regenen. Het wordt 10 graden aan de kust, tot wel 18 graden in het oosten. En tot over het ANP-nieuws. de situatie op de weg. Kielverkeer van Flitsmeister met geen files op dit moment. Wel Flitsers gemeld. A2 Utrecht richting Bos. daar staan ze bij 94.2. En oppassen bij de A12 Zoetermeer richting Gouda bij 19.5. Eik. Er is één ding waardoor mannen in één klap aantrekkelijker worden. Enig idee? Ga je zo vertellen. Eerst Daddy Yenke en Dura. Me gusta mi re. Mijn mente maquinando en un tramp Morgan Wilden bij QI had some help. Er is iets waardoor mannen in één klap een stuk aantrekkelijker worden. Althans, dat blijkt uit onderzoek. Ja, ja, en dat is namelijk als ze vader zijn. Ja, uit onderzoek blijkt dat zo'n 60% van de vrouwen... hun partner aantrekkelijker vinden nadat hij vader is geworden. En dat komt doordat mannen dan zorgzamer zijn en meer betrokken. En als we dat dan zien gebeuren bij het kind... weet je, dat een man wat meer betrokken is en zo... ja, dan gaat er iets kriebelen in het lichaam van de vrouwen. Nou, ik zit er zo even over na te denken... en ik denk dat ik dit wel kan beamen. Ja, dat denk ik. Ja, niet, dat ik dat, niet dat ik een partner heb die, die vader is, of dat ik überhaupt kinderen heb of iets. Maar ik vind mannen die ineens daddy zijn geworden wel echt aantrekkelijker dan voorheen. Ja. Ik zit er Nee, dat denk ik wel. Ja, Klinkt natuurlijk wel weer heel fout dat ik dit zo zeg, natuurlijk. Hè? Helemaal daddy. Ja, nee, dat moet ik ook niet doen. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Um, en nu denk je waarschijnlijk ook gelijk dat ik bij elke man die vader is geworden, gelijk helemaal eronder, ondersteboven van ben. Nou, dat is niet zo hoor. Nee, nee, nee. Maar wat ik wel zeker weet is dat deze mannen nu nog meer in trek zijn bij de vrouwen. Steve is vader. Lucas is ook net vader geworden. Dit zijn Lucas en Steve en La van Holt bij Q Music. No, my, my. Eten. een boterham met kaas en dan augurk erop. Oh, dat moet je echt eens een keer proberen. Dat is zo lekker. Jij ja, was vast ook wel een etencombinatie die, die heel lekker is, toch? Ik, uh, ik zit even te denken, ik heb er ook nog één. Oh, dit is ook een guilty pleasure, hoor. Dat is namelijk friet of patat. Of, weet je, friet, patat. Um, en dan met mayo en met appelmoes. En dan moet je dus wel het frietje zowel in de mayo als in de appelmoes dippen. Nou, nah, dat is zo lekker. Dat ah, is ongekend ik kan hier echt vervallen voor die, voor die voedselcombinaties. weet je, goede eetcombinaties nu zag ik een eetcombinatie bij de zangeres Tones and I nou, ik heb hier toch een beetje mijn twijfels over luister, luister en huiver je pakt een uh, plak kalkoenfilet klinkt al gelijk heel dubieus vind ik, maar goed, uh, kalkoenfilet daarop smeer je cranberry jam cranberry jam en daarop kimchi ik weet niet of je weet wat dat is, kimchi, maar dat is een gefermenteerde kool en groente nou, deze hele combinatie, kalkoenfilet jam met kimchi. Nou, dat moet je dan oprollen en vervolgens uh, eet je dat als een soort kleine mini-wrap. Nou, ik weet niet wat ik hoor, kan je vertellen. Ja, dit vindt ze heerlijk. Je mag haar hiervoor wakker maken zelfs. Ik sla deze eetcombinatie heel even over als je het niet erg vindt. Maar deze, deze combinatie mag dan wel weer van me blijven. Toon en samen met David Guetta, Teddy Swims. It is Gone, Gone, Gone by Q. Ik. Als je dan nu even naar de Q-app gaat en dan open je de Q-app en dan staat er onderaan staat er home berichten en dan ontdekken dan klik je even op berichten klik maar even ja goed dan staat er je bericht nou dan klik je daarop en dan stuur je even let op W E R K W E R K werk oh, ja, hoe wat waar wie om half drie? Zometeen gaan we weer beginnen, namelijk, want ik ben op zoek naar iemand die aan het werk is. Dus als je aan het werk bent, of nog moet werken, of hebt gewerkt, of je werkt überhaupt in je leven, mag ook gewoon. Hè. Laten we het gewoon even heel breed nemen. Uh, stuur dan even werk deze kant op. Want ik ben weer op zoek naar iemand die uh, werkt. Ja, zo simpel is het. Die werk heeft, die gaat werken, noem maar op. Want ik ga zo meteen jouw beroep proberen te raden. Ik zeg je heel eerlijk, deze week zit ik er best wel lekker in. Dus mij gaat dit absoluut gewoon deze nacht weer lukken. Ja, ik ga jouw beroep gewoon lekker raden. Ik ga namelijk een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen op je afvuren over je werk. En na een minuut tijd nou dan, uh, dan ga ik gewoon uh, zeggen wat jouw werk is. Het enige wat ik nog nodig heb, ben jij? Ben jij? Dus stuur lekker enter als je W-E-R-K hebt ingetikt.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 Van Martin Garrix. Hoe, oh, wat, waar, wie? Om half drie. Ja, het is uh, kijken net half drie geweest. Betekent dat ik weer op zoek was naar iemand die aan het werk is. En ik heb iemand gevonden. Axel, goeiedag. Hey, goeiedag. Hi, goeiedag Axel. Jij bent uh, op dit moment uh, aan het werk. Ja, klopt. Kijk, kijk, kijk. En uh, op een schaal van 1 tot 10, hoe leuk vind je je werk? Uh, superleuk. Heel Su afwisselend. Superleuk. Maar 1 tot 10. Yeah. Even, even, een, even een cijfertje. Um, nou, zeker een uh, 9. Oh, Oké, okay. dat is goed. Dat klinkt goed. Um, en, en denk je dat het ook iets voor mij is? Stel dat ik nog een, nog een baan zoek. Um, nou ja, misschien sowieso voor een dagje mee te lopen. Oh, dat zou misschien nog wel leuk zijn. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik, ik weet nog niet wat voor werk je doet, maar wie weet. Ik ga zo meteen aan je laten weten of ik, dat, uh, of ik dat misschien een keer ga doen. Um, ja. Het zit namelijk zo, Axel, ik ga een timer zetten van een minuut. En, ja. en uh, tijdens de minuut ga ik allemaal vragen op je afburen over jouw werk. En ja. um, na een minuut tijd ga ik raden wat voor werk je doet. Zeker. Nou, ik ben benieuwd. Nou, helemaal goed. Um, ik ga even aan iedereen die nu luistert... luister je nu en heb je een idee wat Axel voor werk doet... stuur dan even met een berichtje deze kant op. Uh, Axel, ben je klaar voor? Zeker. Komt-ie aan. Ja, nou, vraagt. Ik ben er ook klaar voor. Komt-ie aan. <laughs> <laughs> Oké. Okay, um, werk jij met collega's? Ja, zeker. Oké. Okay. Um, heb jij werkkleding aan? Ja. Oké. Okay, ben je onderweg voor je werk? Ja. Oké. Okay. Uh, ben jij onderweg in een auto? Ja. Met sirenes toevallig? Uh, ja, oh. dat kan. Kan, kan. Oké, okay, oké. Okay. Maar nu is nog even de vraag welke categorie. Even denken hoor. Uh, even denken. Oei, hoe ga ik dit nou even goed vragen? Werk je in de zorg? Nee. Nee, nee. Oké, okay. je werkt niet in de zorg. Uh, mm, mm, mm, mm. Even denken. Heb jij wapens bij je? Nee, dat ook niet. Oh, dat ook niet. Verleen je medisch hulp? Uh, ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ah. Ja, nu begin ik toch een beetje... Nu denk ik toch... Oh ja, nu... Ja, lastig nu. Mm. Mm -mm. Ik zit even te denken. Ja, ik zal natuurlijk een beetje te denken... politieagent, ambulance, brandweer... dat soort dingen. Daar zat ik een beetje tussen te ja. twijfelen, zou ik eerlijk zeggen. Even kijken, wat komt er allemaal binnen? Er komt brandweer of ambulance binnen, Rijkswaterstaat... een weginspecteur, brandweerman komt er binnen. Ik zou gaan voor brandweer, zegt Jeroen. Even kijken, wat komt er nog meer? Ja, veel Rijkswaterstaatwerk komt ook nog binnen. Ik, nou, ik ga dan denk ik toch maar voor brandweer. Ei. Niet goed. Nee, dat is oh, niet goed. goed. Ik wilde helemaal al dit bedje wilde ik al helemaal. Ik wilde dit even instarten, maar dat is dus het is dus helemaal gewoon. Het is gewoon helemaal fout. Ja, helemaal. Oei, oei, oei, oei. Wat is het dan, Axel? Ik ben heel benieuwd. Uh, je zat in de goede richting met uh, de overige antwoorden, ik ben weginspecteur bij Rijkswaterstaat. Kijk, ja die kwam ook binnen inderdaad, ja die kwam ook binnen. Ai, ai, ai, ai, nou dat heb ik niet goed gedaan nee, dat is een beetje, dat is een beetje fout gegaan. Hé hey, maar vertel, wat doe je zo, bijvoorbeeld in zo'n nacht? Wat, wat maak je allemaal mee? Wat moet je doen? Uh, nou, voornamelijk vandaag zijn we aan de schouwen, uh, dus we krijgen ook gewoon eentjes uh, over de Rijkswegen heen. Het kan zijn dat ik een ongeval moet beveiligen, of dat ik een pechgeval moet beveiligen. Uh, of inderdaad eerst hulp zou moeten verlenen, in het ergste geval, dus vandaar uh, je punt wat je zei. Ja, inderdaad. Maar okay. vooralsnog, vandaag is het een rustige nacht. Oké, okay, dus, want werk je altijd in de nacht, hè? Uh, nee, nee, we kunnen zelf ons rooster maken, dus uh, ik kies oh. zelf die nachten. Leuk, wel goed, wat fijn, dat, dus, klinkt, uh, wel, dat klinkt wel goed eigenlijk. Uh, ja, zeker. Je gewoon je eigen planning een beetje, een beetje... wat vind jij de leukste, de leukste tijd van de dag om te werken? Wekenstijd is het eigenlijk een later dienst, dat is van twee tot tien s avonds en dan vooral in het weekend, want dan heb je ook dagjes mensen die voorbij komen. Oh, en gebeurt er dan ook veel meer dan op zo'n uh, zo dag? Uh, ja, dat is, ja, hoe meer verkeer, hoe meer uh, mensen op de weg natuurlijk. Dus, ja, maar je zou, uh, ik zou dan denken, oké okay, door de week heb je dat vaker, want dan staan er files, veel mensen onderweg. Maar in het weekend, ja in het weekend ook natuurlijk wel, maar, maar dat is dus in het weekend toch wel wat meer dus? Ja, ja, zeker. Ja. Ja. En het gek is met de stielen rijdt een keer heel erg langzaam, dus dat gebeurt er vaak weinig. Oh ja, dat is wel waar. Ja, daar heb je ook wel weer gelijk inderdaad. Ja, ja, ja, jij weet het natuurlijk beter dan ik, want jij doet het als werk, dat is wel als waar. Oké, um, oké. Okay, okay. En um, hoe lang doe je dit al? Uh, ruim twee jaar. Oh, dat is nog niet heel lang. Nee, nee, klopt. Je nee. voorzet op de vrachtwagen. Ah, oké, okay, oké. Okay. Ook weer even wat anders natuurlijk dan. Ja, klopt. En hoe, het bezig. Ja, hoe, hoe ben je er zo ingerold dan? Ja, via VIA eigenlijk. En dan alsnog moet je natuurlijk zelf solliciteren. Maar ik heb bij de provincie nog rond mee kunnen kijken. En toen leek het me zo leuk om dat te gaan doen. En toen ben ik gaan solliciteren bij Rijkswaterstaat. staat. Nou, wat goed. Nou, wie weet kom ik even een dagje wel mee. Lijkt me wel geinig eigenlijk. Ja, lijkt me ook gezellig. We zitten rondom de ring Amsterdam. Nou, daar ben ik Dus eh... Waanzinnig. Nou. Ik, ik sluit het hier af, dan kom ik die kant op. Het is goed gezellig. Leuk, dat ga ik doen. Laat we een keer dat doen. Laat kom ik een keer jouw kant op, ja? Ja, is goed. Je hebt mijn nummer. Nou top, Axel. En heel erg bedankt. En er nog een fijne nacht daar dan. Yes, heel van hetzelfde. Dankjewel. Doei. Marcy, is bij Q en Matt. with you. Body on my body, cause we only somebody. Your body on my body, I need to it for life. Iets is waar ik graag goed in zou willen zijn. Dan zou het zijn mensen aan het lachen maken. Gewoon dat de mensen buikpijn hebben van het lachen. Als in een stand-up comedian. Nou, ik vind het al zo knap dat comedianten dan zo snel kunnen reageren... op situaties en wat er dan gezegd wordt in het publiek. Nou, iemand die dat talent ook een beetje heeft, naast het zingen... is Alex Warren. Ja, op 6 april staat hij in de Zigaroon voor een concert... Maar als je daar dus heen gaat... dan kan je ook een uh, comedy show verwachten. Want hij maakt dus tussen de liedjes door steeds grappen. En zet zichzelf ook een beetje te kakken. Ja, het uh, is niet per se omdat hij dat nou, uh, dat hij dat nou wil of zo. Maar dat komt eigenlijk voort uit pure podiumvrees. Is eigenlijk gewoon een beetje een paniekreactie. Nou, ik kan je vertellen, ik ben jaloers op zijn zang... en ook op zijn gevoel voor humor. Jort om nu, dit is Ordinary bij Q-Music. music wat water down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 What is love? Zo meteen in de Q-nacht muziek van onder andere Damiana David, Tyler, Now Rogers en Talk To Me. me maar ook Ed Sheer met Azizam. En de nieuwste van Direct, Won't Fall. We krijgen ook nog een appje van Silbert Koning die zegt... Hey Judith, we zijn blijven hangen na de voetbaltraining. We willen een feestje bouwen in de sportkantine. En we willen graag de Fate of Ophelia horen. Nou, Silbert, goed nieuws, want je hoort er nu. Dit is Taylor Swift bij Q. I had a De Afghaanse minister van Defensie heeft de oorlog verklaard aan de Afghaanse Taliban-regering. De minister schrijft op X dat zijn geduld zijn limiet heeft bereikt.